Iran houdt zich volgens het internationaal atoomenergieagentschap... nog steeds aan de afspraken uit het atoomakkoord. Dat zou blijken uit een rapport dat persbureau EP heeft ingezien. Iran verrijkt niet meer uranium dan is toegestaan... en de inspecteurs van het agentschap krijgen nog altijd volledige toegang. En daarmee volgt Iran de regels van het akkoord uit 2015. Ruim een jaar geleden stapte de VS uit het akkoord... en sindsdien lopen de spanningen tussen Iran en de VS op.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 The sound of the sound of guns ready to go Are you ready? Hey, are you ready for this? I'm hanging on the edge of, your seat. of the seat I'm going. I'm